Roodplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Winfried Baijens. Goedenavond, hartelijk welkom in het tweede uur van het Radiolab. Met als gast de bekende radiostem Lucella Carrasso, een van de enkervrouwen van het Radio 1 journaal. Zij luistert mee naar bijdrages van radiomakers, want daar gaat het Radiolab over. Um, vier het leven gaan we zo meteen horen, waarin we portretten horen van overledenen onder meer een bijdrage van Peter Brussen... die al lange tijd in memoriums schrijft voor kranten en nu dus op de radio. Maar eerst gaan we schakelen naar Utrecht. Daar zitten de collega's van de NCRV. Jurgen van den Berg presenteert daar uh, sprookjesmakers. Jurgen, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. En vertel even waar je zit en waarom. Um, waar je zit en waarom? Uh, allereerst natuurlijk om het radiolab te winnen. Daarom zitten we hier. Uh, ja, goed. Ik mag even memoreren dat de makers van uh, de winnaar van het radiolab vorig jaar, die zijn ook bij dit programma betrokken. Mm -hmm. Dus uh, wij, uh, wij willen gewoon die trofee nog een keer pakken, natuurlijk. Dat begrijp je. Dus dat is de reden waarom we uh, meedoen, uh, bijvoorbeeld. Uh, we zitten in, uh, in Utrecht in de Jansbrug Kelder. En daar gaan we een programma maken, dat heet Sprookjesmakers. Je legt de lab nu wel zelf een beetje hoog, hè? dat begrijp je? Ja, maar je kent me toch? Ja, terecht. We gaan luisteren naar een bijdrage van de NCRV, naar Sprookjesmakers. Goedenavond allemaal, live vanuit de Jansbrugkelder in Utrecht... is dit Sprookjesmakers, een nieuwe wets hoorspel. Onze Sprookjesmakers, bestaan uit twee creatieve duo's... volgden een week lang het nieuws... Om daar vervolgens op geheel eigen wijze een kerstvers en lichtvoetig, hartroerend of juist bloedstollend sprookje van te maken. Door de sprookjes die u vanavond gaat horen kunt u ontsnappen aan de waan van de dag zonder het nieuws uit het oog te verliezen. Nou is dat geen mooi begin van de zaterdagavond? Op de toetsen, ingevlogen vanuit Berlijn, René M. Broeders. Hij is bekend van onder meer het improvisatietheatergezelschap Sterk Water. Dan houden we u niet langer in spanning en beginnen we bij het begin der tijden. Er was eens een duo bestaande uit meesterverteller, stand-up comedian... en kinderboekenschrijver Wijnand Stomp, oftewel Mr. Anansi. Een week lang vocht hij om de krant en het beste plekje voor de beeldbuis... met de betoverende schrijver en dichter Ellen Dekwits... die voor haar geschreven werk en uh, haar performances al verschillende prijzen won. Even een korte introductie misschien, Wijnand... Uh, in de Antillen, op de Antillen hebben sprookjes altijd een, een hele bepaalde betekenis, hè? Nou, die gaan natuurlijk heel ver terug. En uh, nou, het sterkste van de sprookjes van Antillen is helaas een, vanuit ook een zwarte platzijde, want het heeft veel te maken met de slavernij... waar ze de sprookjes gebruikt om toch enigszins verzet te plegen tegen de overheersende macht. Ellen, wat, speelt, uh, hoe, wat, wat voor rol spelen sprookjes in jouw leven? Ik hou heel erg van de dubbele lading die je kunt bereiken via sprookjes. Een symbool is niet meer een symbool, maar het heeft extra ladingen. Dus dat kan je ermee doen. Jullie leggen de lat nu wel heel hoog, hè? Achterloes. Ja, leuk. Hoe hoger, hoe beter. Want ik ben zelf niet zo groot. En Ellen uh, is ook, ook. Uh, visueel. We gaan. <lacht> Oké, okay, we gaan luisteren naar jullie, uh, naar jullie sprook. Hier zijn ze. Ellen Dekwits, Wijnand Stomp. Van de halsbandparkiet en de wielerwaal. Je had eens een halsbandparkiet en een wielerwaal. Twee op het eerste gezicht niet eens zo heel irritante vogels... die al jaren woonden in het sarfati park Ondanks hun uiterlijke verschillen leek zij toch heel veel op elkaar. En net zoals alle dieren die opvallend veel op elkaar lijken... hadden zij een opvallend grote hekel aan elkaar. Yes, yes, jij bent echt een prut, sir. Hey, hey, rustig, Zwa. Uh, wacht maar, totdat ik uh, twee kokosnoten in één klap uit die boom sla. Ze waren allebei ontzettend nieuwsgierig. Elke avond bij de grote vijver brak er een ware strijd tussen hen uit. Ze boden tegen elkaar op wie de smeuïgste feitjes kon opdissen. De andere dieren luisterden dan met een mengeling van fascinatie en afschuw... immers iedere nieuwe roddel kon over hen gaan... De wielenwaal begonnen altijd. Ja, ey, ey, rustig. Ik ga je zeggen, die mezen pimpelen bijna 24 uur achter elkaar en braken het daarna gewoon weer uit. En dan nam de halsbandparkiet het stokje over. Yes, yes! My newtje is really smashing geweldig great. I know that Mr. Angora, de rabbitkonijn, is cruising in het rond met andere vrouwen. De parkiet schepte op dat hij alles al wist voor de rest van de dieren het al wisten. En de wielenwaal probeerde er dan een schepje boven op te doen. Ja, en rustig zo. Uh, um, ik ga je zeggen. Uh, uh, weet je, ik. Uh, uh, nou, laat die ding maar. De laatste tijd leek de parkiet steeds beter op de hoogte te zijn van wat er allemaal in het park gebeurde. En de wielenbaal begreep er geen s'nachts van. Ja, ik wil. Ik wil weten hoe die klepel in de klok hangt. Altijd had de parkiet weer het betere verhaal. Die arme wielenwaal werd er zo moe van... dat hij besloot zijn overwinteringsreis naar het zuiden eerder te beginnen. Ik moet gewoon even chillen op op naantillen. Ondertussen vroegen de andere dieren zich af hoe het nou eigenlijk kon... dat die parkiet alles wist. Ze werden steeds zwijgzamer... De parkiet raakte daar gefrustreerd door. Hij kwam de laatste tijd steeds vaker te laat achter nieuwtjes. Oh yes. Vreselijk frustrerend is dat toch? Op een dag vloog hij langs de oude bemoste telefooncel die aan de zijkant van het park stond. Hij zag er net de pony en de kikker vandaan rennen, argwanend om zich heen kijkend. De parkiet hield zijn kopje schuin en begon toen heel hard te lachen. De volgende dag kwetterde de parkiet bij de vijver de laatste roddels in het rond... en de dieren keken elkaar woedend aan. Ja, hoe weet hij nou alles, man? Ik, weet, weet het. Ja, ik vind het, man, een beetje vreemd. Hun grootste geheimen deelde ze in de oude bemoste telefooncel met elkaar... en niemand kon horen wat ze zeiden in die oude bemoste telefooncel... tenzij je er samen in verscholen zat... Niet lang daarna kwam de wielenwaal vervroegd terug... van zijn vervroegde winterreis naar het zuiden. En vanuit de verte zag hij de bomen van het Sarfati-park druipen. Hé, ja, Hè? Ja, hoe kan dat nou? De regen is vandaag nog niet naar beneden gevallen, toch? Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de vogels in de bomen tranen met tuiten huilden. Een jankende koolmees vertelde hem dat het parkiet achter ieders geheimen was gekomen... maar niemand wist hoe. Hey, hey, rustig, no? Rustig, pokken, pokken. Ik ga jullie zeggen, jullie moeten zwegen en niet vertellen dat ik weer ben teruggekomen. De volgende ochtend zag de Wielenwaal de parkiet uitvliegen. Vervolgens zag hij de vogels zichzelf verstoppen in de bosjes bij de oude, bemoste telefooncel. En met zijn ene pootje een oud, leeg blikje tegen de wand van de telefoon zou houden waar hij zijn kopje tegenaan drukte. Meteen riep de wielenwaal alle dieren bijeen. Hé, hey, Bintende, eh, Bintende, luister. Meree, beste buidelman, ik wil dat je morgen door die, door die in de telefooncel tegen Bever zegt... dat je moeder een gezelle was. Hè? En, en dat dit je megagroete geheim is. Het buideldier, dat vlak daarvoor het arts was ontsnapt, knikte ernstig. De volgende avond trok de schelle stem van de halsbandparkiet weer alle dieren naar zich toe. Hi, yes, yes. Hello everybody, kom luister. De wielenwaal benaderde hem, omringd door alle dieren. Hey, so. hey, heb je al gehoord van de beudeldier? Ja, dat grote, supergeheim, mega supergeheim van beudeldier. Yes, yes, yes, yes. Ja, zijn moeder was een gezelle. Yes, yes. Zelfvoldaan keerde de wielenwaal zich naar de andere dieren om. Alsof de halsbandparkiet hem zojuist een complimentje had gegeven. Ja, ja, u ziet, dames en heren, de enige manier hoe hij dit onjuiste feit kan weten... is door zijn smerige afluisterpraktijken in de bemoaste zelf Triomfantelijk hield hij het lege conserveblikje van de parkiet omhoog... om daarmee te demonstreren hoe de vogel daarmee voor luistervink speelde. De halsbandparkiet kroop stamelend achteruit... terwijl alle dieren om hem heen samen dromden. Ja, ja, ja, zien jullie hoe ongelooflijk onzettend slecht die halsbandparkiet is? De rest van de dierengemeente dook meteen op de jammerende vogel. En ergens kwam dit de wielerwaal best goed uit... Dan vroeg tenminste niemand naar de weinig spectaculaire zaken die hij op zijn reis naar het zuiden had ontdekt. Ik ben op mijn reis een paar droogtes tegengekomen zo. en enkele honderdduizenden mensen die over kampen waren verspreid en langzaam doodgingen van de honger. Als lappenpoppen poppen met insectengrote ogen... hingen de mensenkinderen over de armen van hun blote mensenmoeders. En mensenmannen, hun armen dun als afgebroken takken... duwden elkaar tegen de hekken voor een slokje water. Ik zag een paar kuilen daarin, stapeltjes mensen... die zich niet meer verroerden. Ik weet zeker... Ik weet zeker dat geen enkel dier in dit soort zaken geïnteresseerd is. Nee, de wielenwouw moest het toch toegeven. Helemaal niet zo spectaculair als de sappige roddels van de halsbandparkiet. Hij lachte nog eens flink om de inmiddels in een hoekje gedreven vogel. Die zo bibberde dat zijn veertjes langzaam uitvielen. Als een hele mooie groene regen. Waar ze Ellen Dekwits en uh, Wijnand Stomp. Ellen, waarom hebben jullie eigenlijk deze onderwerpen juist gekozen? Uh, omdat het ene onderwerp door de belangstelling voor het andere onderwerp dreigde te verdrinken. Er was zoveel aandacht naar het afluiserschandaal deze week. Terwijl mensen toch mannenmacht probeerden om ja, geld te werven voor Gero 555. En het leek opeens zo futiel, weet je wel, dat hele stomme afluiserschandaal. Wat is nou privacy als de kinderen doodgaan van de honger? En het schrijende wouden we hiermee aangeven. Heb je, heb je veel moeten schrappen ook? Ik bedoel, je hebt altijd meerdere onderwerpen, denk ik, waar je dan dat sprookje op zou kunnen baseren? Ja, we hebben echt, althans ik heb echt mega veel lopen schrappen. We hebben vanochtend zelfs nog over de telefoon lopen bellen: van dat nou, dit moet eruit en dat moet eruit. om het maar zo strak mogelijk te krijgen. Wijnald, als je jullie samenwerking uh, zou willen uh, uh, ja, vergelijken met een bestaansprookje. wat we allemaal kennen, hoe, hoe zou je dat dan. Uh... Als een bestaansprookje, ja, dat is wel een uh, hele moeilijke vergelijking. Maar. Uh... Ja, wat zou ik dan zeggen? Gewoon. Uh... Ellen en het yes. best. <laughs> Ellen en het best uh, en Ellen en het beest. Ellen en het beest. Maar wij weten niet wie het beest is. Ja. <laughs> ik heb wel een vermoeden. Um, hoe, hoe was dat voor jou? Om, om, uh, want normaal gesproken uh, maak je verhalen die, uh, ja, die uit, uh, uit de fantasie komen. Nu moest je dus, uh, had je een richtlijn dat het, dat het in ieder geval iets met het nieuws te maken moest hebben. Hoe moeilijk is dat? Nee, maar dat, dat, uh, dat ging heel erg snel vanzelf. We hadden, uh, uh, ja, oh, ja, ik vond de samenwerking gewoon heel erg mooi. Omdat het, we heel snel op een lijn zaten van het gaat over de afluisterpraktijken en een sprookje. En een sprookje is vaak een verhulling van wat er in de werkelijkheid gebeurt. En daar kan je gewoon heel veel kanten op. En dat is gewoon prettig. Ik zag ook mensen met de uh, ogen dicht uh, een beetje luisteren. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. Hè? Eigenlijk moet, moet je jullie er niet bij zien. Dat is het mooist. Ja, ja ik dat zo ik... lelijk zijn we, we nou ook weer je... niet. Ja, zo ik het 10 niet. Punten. Nee. nee, dat geldt vooral voor mij. Maar ik bedoel, nee, maar ik bedoel meer zo dat ze dus niet ja, luisteren. Dat is ook een hoorspel. Kijk, als een hoorspel. En bij de radio werkt dat heel mooi. Ja, zeker. Hartstikke mooi gedaan. Ellen Dekwits en uh, Wijnand Stomp. Uh, u luistert dus naar Sprookjesmakers live vanuit uh, de Jansbrugkelder in Utrecht met sprookjes die u laten ontsnappen aan de waan van de dag... zonder daarbij het nieuws uit het oog te verliezen. Er was in een zijn schrijver genaamd Christiansen, Bernard Christiansen... om precies te zijn, een man die ook theatermaker en dichter was. Die had eens tot doel gesteld uh, zichzelf om al te vrolijke mensen in de triestheid... en al te trieste mensen in de lichtheid van het bestaan in te wijden. Hij was de bedenker en speel van de voorlezen bühne en ontwikkelde ook nog eens een keer een muziektheaterprogramma met teksten van Daniel Garms. Voor Bernard schaakten wij bij onze zuiderburen... schrijfster en podiumkunstenaar Moot van Houwaard. De, deze schone studeerde woordkunst in Antwerpen... en begin dit jaar verscheen haar poëzie Ik ben mogelijk. Giraf, haar kanarie, bleef vanavond thuis. Hoezo eigenlijk? Ja, het, het was, ik heb heel erg getwijfeld eigenlijk. Dus ik heb ook een hele kolonne van mensen ingeschakeld die nu voor mijn uh, giraf zorgen. Ja, waarom heet hij eigenlijk giraf? Omdat hij geel is. Dat klinkt heel logisch. Ja. <laughs> en Bernard, jullie hebben al eerder samengewerkt. Uh, hoe verliep het proces om nu binnen een paar dagen eigenlijk een sprookje te maken op basis van het nieuws? Uh, heel spannend en heel geleidelijk. En... Uh... Ja, ingewikkeld, maar op een prettige manier. Um, nou, de, de, de eerste dag is het eigenlijk alleen maar verzamelen, nog niet zoveel weten. En de tweede dag dan geleidelijk aan dus, dus onderwerpen of een begin maken. En dan uh, een beetje los van elkaar werken. En dan weer proberen die dingen in elkaar te voegen en te schrappen. Ja. ja. Moot, eh... Um, uh... Er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd in Noorwegen. Jij zei eigenlijk, we spraken voor, voor de uitzending even met elkaar, zei, ja, dat, is eigenlijk, dat, kan je, dat, dat kan je natuurlijk niet in een sprookje verwerken. Dat is onmogelijk. Um, of toch althans vandaag. Het is net gebeurd. En uh, we hebben er vanmorgen wel even over nagedacht van, moeten we dit nog integreren? Wij dachten uh, dat, dat doen de anderen beetje... wel. <laughs> ja, dat ten eerste, <laughs> maar ook uh, het zou een beetje ongepast zijn denk ik om uh, zo'n dramatisch feit meteen te fictionaliseren. Want fictie betekent ook een zekere afstand die je neemt ten opzichte van, uh, van een feit. En ik denk dat niemand die afstand nu al wil innemen. We gaan luisteren naar jullie bijdrage. Bernard Christiansen, Moot van Howard. Het sprookje van de sierlijke slu slurfjes. Er was eens een arm volk. Er was eens een volk. Een volk dat de vorm aannam van de plek waarop dat volk zich bevond bevond het volk zich op een trapeziumvormig plein dan had het volk de vorm van een trapezium Wij willen wandelen, riep het volk Wij willen vier dagen wandelen Maar wie verzorgt onze blaren? Het volk werd geleid door een oude ijzeren magnaat Er was ook eens een magnaat Een magnaat met een vlinderdasje en een verfoeilijke mondhygiëne Daarom werd hij steeds vergezeld door een mondhygiëniste. Zij was kort gerokt, had een propere mond. De magnaat had geen proper mond, maar wel de intentie om daar iets aan te doen. Omdat de magnaat zo'n verfoeilijke mondhygiëne had... durfde hij zijn eigen paleis niet uit. En daarom sloot hij zich op in een kelder diep onder de grond. De magnaat hoorde het volk schreeuwen voor zijn paleis. Wij willen vier dagen wandelen... We willen mensen die onze blaren gaan verzorgen. Luister je wel naar ons? Ik doe niks anders dan naar jullie luisteren, mompelde de ijzermagnaat. Daarna vertrok hij naar zijn kelder om nog beter naar zijn volk te kunnen luisteren. Als het volk getroffen werd door een grillige ramp, dan werd de vorm ook grillig. En één keer nam het volk de vorm aan van een donzige bacterie. Maar dat is lang geleden. De ijzermagnaat had, een, had één mondhygiëniste en honderd kleine murdochs. De murdochs hadden grote ogen, gro grote oren en sierlijke slurfjes... en trokken door het land om stiekem de gesprekken van het volk af te tappen. Ze snoven de gesprekken op met hun slurfjes... en terug bij de magnaat snoten zij hun neus. In andere landen hoorde men het schreeuwen van het arme volk... En men besloot om dat krachtig in te grijpen. Men durfde niet om zelf te komen... vanwege de bekende strijdlustigheid van dat volk. Maar men stuurde opbeurende kaartjes met... Wij denken aan jullie! En de zelfredzaamheid. <tied> en daarnaast ook goed bedoeld advies. Blaren, hoe groot of klein ook... kan men het beste afdekken. Zolang de blaar intact blijft... kan er namelijk geen infectie optreden. Gaat de blaar toch stuk zoals bij grote blaren op dunne huid haast onvermijdelijk is... dan is het afdekken met een gaasje aan te raden... om een infectie te voorkomen. Het volk kon niks met dat advies. Het leed vaak en graag aan infecties. Dat typeerde het volk. Het had zelfs ziekenhuizen opgericht om daar infecties op te kunnen lopen. Het volk schreeuwde nog steeds... Zij wilde vier dagen wandelen en eiste garantie dat zij wel infecties, maar geen blaren konden krijgen. Een verveelde kleine Murdoch bracht het nieuws. Nieuws van niets eigenlijk, nieuws dat iedereen kon horen. De magnaat die daar in zijn eigen kelder zat, ontwikkelde een steeds grotere nieuwsgierigheid voor het volk. Het echte volk. Het volkse volk. Het volkse volk. Ja, het vadsige, volk. Ja, ware, waarachtige, Skutis, grondige... De schmeugen, de bleekhaarige worteltjes van het plebejische volk. Dat vuile, vieze, donzige. Hij tapte alle gesprekken af en beval zijn Murdochs nu niet alleen de gesprekken af te tappen. Maar ook de geuren van het volk, volk. Zodat het volk kon snuiven daar in zijn kiele, vochtige kelder. Het volk smeerde alvast de kuiten in. Trok laarsjes aan. Sloot fluoriserende bandjes rond de polsen. Scharrelde een picknick bij elkaar. Ritste regenjassen dicht en propte de rugzakken vol met zware voorwerpen zoals daar zijn houwelen tegels, katrollen brandkastjes koperen deurklinken, kratten autobanden marmeren voetbankjes de britannica ankers meelzakken tentzakken stenen zware boterhammen bowlingballen halters zodat het gewicht van de rugzakken de ruggen lichtjes achterover zouden hellen... en het volk dus moedig leek. Tussen de benen van het volk wemelde het van onopvallende Murdox. Druk aan het werk. Zij klampte zich aan bovenbenen vast... en wisten met hun slurfjes genitale geuren en gesprekken op te snuiven. Daarna sloten zij hun slurf... en keerden via een klein luikje weer terug naar het paleis. Een raam van het paleis ging open... En de bloedmooie mondhygiëniste sprak in een megafoon. Wilt u stil zijn, mensen? De magnaat ligt op dit moment in coma. Dat was bedoeld om het volk te sussen. Maar het volk deed koppig. Het spoot met scheerschuim naar de mondhygiëniste. Dat was heel ongepast. Zij deed drie wensen en sloot het raam. De oude magnaat liet de meurders Hompen bedorven vlees Buiten de stadmuren leggen Gewoonlijk liep het volk toen altijd Naar bedorven hompen toe Want het beloofde veel infecties Maar deze keer Bleef het volk als één grote druppel Hangen voor het paleis Maar s'nachts Terwijl het volk sliep Ontwikkelde zich Op de zool van het volk Een blaar een grote blaar Waarin het vocht zich ophoopte De blaar zwol op zo steeds meer vocht op Sleur Vocht Trok Vocht Tot ze zo groot werd Dat het de hele zool in beslag nam En het volk pijnlijke grimassen trok In zijn slaap maar voor de blaar zo'n afmetingen bereikte... dat je kon overwegen om het vocht aan een goed doel zoals België te doneren... waren de Murdochs er al... die voorzichtig het vocht van de blaar aftapten. Toen het volk de volgende morgen wakker werd... zagen ze aan hun zool alleen nog losse velletjes. Verdroogde, slappe, lappen, huid Dat is niet eerlijk, riep het volk dag en nachten lang Totdat de ijzeren magnaat zich toonde aan het volk Het spijt me zeer, maar ik heb niks gedaan Hier zijn de schuldigen De magnaat grijde twee willekeurige murdoks van de grond Hield ze omhoog de twee Murdochs werden onthoofd en iedereen kreeg van de ijzeren magnaat een gratis filmpje van de executie. Het volk verstrooide zich en was weer eventjes tevreden. En de andere Murdochs leefden nog heel lang en heel geniepig. Dat waren ze met z'n tweeën, Bernard Christiansen en uh, Moot van Hauwaard. Uh, Bernard, je, je hebt een lichte voorkeur voor een beetje macabere dingen. Licht en donker, juist met elkaar mengen. Daar dat kon je goed mee overweg. Ja, dat was ideaal, ja. <laughs> Sprookje en nieuws. Waarom is dat zo leuk? Um, omdat, het, uh, uh, uh, omdat het mensen dwingt om anders naar dingen te kijken. Um, ja, ja. Nou ja, dat, dat lukt ook aardig, want ik let, ik let natuurlijk ook een beetje op het publiek. En ik zie mensen dan toch even zo met elkaar associëren van, uh, oh ja, wat, wat bedoelen ze hier nu? En over wie gaat dit eigenlijk uh, een beetje? En dat is grappig. Nieuws is soms eigenlijk al bijna uh, onnavolgbaar. Daar hadden we het eigenlijk uh, voor jullie bijdrage al even over, uh, Moot. Uh, zie jij soms berichten dat je denkt, dat zou wel een sprookje op zich zijn, terwijl het gewoon nieuws is? Goh, in het begin van, uh, van de week zo een artikel over Jezus die in een kassabon verscheen. Tevoorschijn kwam. Ja, We gaan <lacht> een sprookjes achter. Ja. Ja. Was dat in België? Ik denk aan Amerika. Oh. Ja. Wellicht, ja. Het was in Walmart. In de Walmart-supermarkt. Oh ja. Ja. ja, dat weet je het wel. Ja. Um, maar rijen van pelgrims gaan er elke dag naartoe. Ja. Dit, dit, dit is, dit is, we hebben jullie dit gevraagd om dit te doen: het nieuws in een, in een sprookje vervatten. Is dit nou iets wat je vaker gaat doen? Het is iets wat mij aantrekkelijk lijkt, ook voor het concept van de voorlisabine... om dat zo, zo, zo, zo vaker dat te doen. Ja. Het is een heel leuk concept. Ja. Nou, Hartelijk bedankt daarvoor. Geef ze alle vier nog even een hartelijk applaus. Bernard Christiansen, Moot van Auward, Ellen Dekwits en Wijnand Stomp. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Sprookjesmakers. Dit proefprogramma werd gemaakt in het kader van Radiolab. Op de website www.radiolab kunt u alle uitzendingen terugluisteren. En u kunt ook stemmen en aangeven wat u van deze uitzending vond. Nou, doe dat vooral. Vanuit Utrecht, goedenavond. Je Jurgen van den Berg vanuit een werfkelder in Utrecht... met het programma Sprookjesmakers van de NCRV. Er komen al reacties binnen. Zoals die van Bien op Twitter is dat. Zij noemt zich Bien. Kijk, sprookjes. Dit item boeit me en dat neemt me mee. Het is zo VPRO. Meer sprookjes graag, minder uit de tent. Dan moeten we even zeggen dat het niet van de VPRO is. Van de NCRV. Was. Ja, en dan hebben we Today is Mine op Twitter. In de auto onderweg naar Friesland, luisterend naar Sprookjesmakers. Leuke radio. Dat zijn even wat reacties. Meer reacties zijn van harte welkom. Hashtag Radiolab voor Twitter. Of anders uh, Radiolab Radio 1nl Buscella Carasso zit hier. Natuurlijk de stem van Radio 1 door de weeks. Even jouw eerste indruk. Mijn eerste indruk. Uh, het enthousiasme van Jurgen van den Berg wer werkt aanstekelijk. In ieder geval bij mij. En het is natuurlijk een oude, mooie radiovorm. Hoorspel, sprookje. Uh, wordt echt verteld. Dat is leuk om naar te luisteren. Goede keuze ook om het niet over het nieuws in Noorwegen te hebben. Ik vond dat uh, Moot, heet ze, uh, dat mooi zei. Daar moet je wat meer afstand mm -hmm. voor hebben. Moet je niet nu doen. Je moet er wel echt voor gaan zitten of liggen. Tenminste in mijn geval ogen dicht. En dan uh, meegaan om de boodschap van dat sprookje mee te krijgen. Voor alle duidelijkheid, dat deed je niet, maar dan bedoel je Af mee dat toe? het... Ja, ik merkte dat ik me wel moest concentreren om uh, de laag... die ze erin hebben gestopt, uh, om die eruit te krijgen. Dus het vraagt wat van de luisteraar. Daar zou je in de programmering volgens mij rekening mee moeten houden... als je dit zou doen. Maar als je erin meegaat, dan uh, krijg je wel wat. We gaan het er zo meteen nog meer over hebben, want uh, sprookjesmakers, de makers daarvan zijn de winnaars van het Radiolab van vorig jaar. Dus we spreken zo met een van de bedenkers van dit idee. Van de NCRV uh, was dat. Maar eerst het nieuws, want er is nogal wat nieuws. Uh, Mariel Hageman. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij een treinongeluk in het oosten van China zijn zeker 16 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Een hoge snelheidstrein ontspoorde door een botsing met een andere trein. Twee treinstellen vielen van de spoorbrug in een rivier. Volgens Chinese media was een van de treinen tijdens hevig onweer geraakt door de bliksem. En dat is nieuws op dit moment. Dit is tot 9 uur het Radiolab met Winfried Bajens. Tot negen uur nog. Uh, ja, radio die normaal gesproken niet op Radio 1 hoort. Maar wellicht in de toekomst wel. En u thuis gaat erover. U kunt zich nog aanmelden voor het luisteraarspanel. Dat doet u via radio1.nl. Maar ook reageren via Twitter en mail kan. Bijvoorbeeld over de bijdrage van de NCV die we zojuist hoorden. De sprookjesmakers. En als het goed is, hoort Marie-Angela de Lorenzo mij nu. Klopt. Ja, die zit namelijk in een werfkelder in Utrecht met veel publiek. Het is daar volgens mij heel gezellig, want dit hoorspel was niet alleen live op de radio, maar er zat ook publiek bij, hè? Ja, het publiek hoor ik nu veel beter dan dat ik jou hoorde, eigenlijk. Oké, okay, nou, dat is in dit geval niet zo handig, maar goed, we gaan het gewoon proberen. Uh, jij bent een van de bedenkers van, uh, van uh, dit programmaconcept. Um, waarom een hoorspel op de radio? Het um, is eigenlijk tot stand gekomen... Um, ik heb met Carlijn samengewerkt. We zijn al heel lang vriendinnen, bijna de tijd dat we zelf nog naar sprookjes luisterden. Mm -hmm. En ik heb een werfkelder aan de Oude Gracht. De Cultdealer heet dat. En daar organiseerden we meerdere formats al... die met sprookjes te maken hadden of met live muziek en vertellingen. Het Verhalenmuseum hebben we hier... En we hadden alle twee heel erg behoefte voor de radio... en iets van ontspanning wat niet het nieuws uit het oog verloor. En daar kwam dit bij kijken. Eigenlijk. Ja. En Lucella die zat hier naast en die omschreef het zojuist als... je moet er een beetje over voor achterover gaan hangen. Is het radio die bijvoorbeeld overdag moet of meer s'nachts? Wat, wat denk jij? Het ligt er een beetje aan wat voor publiek je natuurlijk hebt... maar ik, ik heb de voorkeur voor s'avonds of s'nachts... Ja, dat lijkt me Ik in dit geval... Ik denk dat als je het overdag zou doen, zou het echt in het weekend moeten zijn. Ja. En, en, en je zei net al, waarom niet het nieuws van het allerlaatste moment? In het algemeen of vandaag specifiek? Bijvoorbeeld, je? nou, zou je dat doen uh, in een weekend als dit? Er is veel nieuws op dit moment. Amy Winehouse overleden, Winehouse. het nieuws uit Noorwegen bijvoorbeeld. Zou je daar je vingers aan durven branden? Aan Noorwegen absoluut niet, nee. Ik vond het op dit moment te gevoelig. En gelukkig hebben de lezers en de schrijvers van vanavond er ook niet voor gekozen om dat te doen... Mm -hmm. Amy Wynos, uh, dat werd ons bekend een half uur voordat het programma begon. En dat is om een beetje haar lastig. Interview zou er ook geen recht aan doen, denk nee. ik. Nee. Lucella Carrasco, eigenlijk al over oordeel. Want uh, jij bent echt een nieuwsvrouw. Wil jij dit op Radio 1 hebben? Wat ik zei net, s'avonds, nachts, eigenlijk uh, wel overdag moet je dit volgens mij niet doen op Radio 1. Nee. Ik denk niet uh, dat dat voor de makers prettig is. Uh, nee, dat past niet in het tempo van de dag en van het nieuws. Maar uh, s'avonds, nachts, denk ik dat dit heel aardig is. Um, we gaan uh, weer naar Mariel Hagelman, die is zojuist aangeschoven. Want er is nieuws. <tied>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 Hoes ontdekte de zangres zonder naam en de heikrekels, maar zijn bedrijf bracht ook platen uit van bijvoorbeeld Frank Boeien en Doe Maar. In, 19, uh, in de jaren 70 presenteerde hij voor de Vara het tv-programma Met een lach en een traan. In 2003 kreeg hij een edison Euvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek. Johnny Hoes is 94 jaar geworden. Het mogen duidelijk zijn, u luistert naar Radio 1. En zodra er nieuws is, dan hoort u dat natuurlijk hier. Um, we waren aan het praten over uh, de bijdrage van de NCV aan het Radiolab Sprookjesmakers. Maria Angela de Lorenzo nog heel eventjes. Um, het fenomeen van een hoorspel. Want het is uh, wellicht voor sommige mensen een stoffig medium... waarvan je denkt, dat, dat doen we tegenwoordig niet meer. Is dit een poging om het weer um, een beetje leven in te blazen? Nou, het is voor mij geen poging. Volgens mij is het een, een geslaagde versie ervan. Zou ik ook zeggen. Het is echt een werfkelder. Heel goed. Flauw. Ja. Maar goed, jullie zijn de winnaars, althans de, de, de makers van de NCV... zijn de winnaars van het Radiolab vorig jaar. Um, dus dat ja. hebben jullie nu zelf al twintig keer gezegd. Of dat nou een voordeel is in deze wedstrijd, weet ik niet zo goed. Maar toch, um, toch nog even de vraag... Um, um, is het ook met, met, met dat doel gemaakt, we moesten iets heel afwijkends maken... want we moeten dit jaar weer winnen? Nee, absoluut niet. Daar is het al echt niet uit voortgekomen. Het is, uh, de, de, Carlijn en ik zijn samen gaan zitten en hebben een beetje geluisterd... naar waar mensen in onze kringen behoefte aan hadden. En er was heel erg behoefte aan sprookjes. En niet zozeer sprookjes, maar fabels, vertellingen. Uh, be, wegijmeren en luisteren gewoon naar elkaar. Mening van u thuis is nog steeds van harte welkom. Dat kan via Twitter, hashtag Radiolab of via de mail Radiolab@radio1.nl. Nog even, nog één keer. Er komt een vakjury die gaat beoordelen of deze ideeën op Radio 1 terug gaan komen. Maar ook u thuis kunt meebepalen en dat kan via het luisteraarspanel. Aanmelden voor dat luisteraarspanel kan via radiolab.nl of radio1.nl. We gaan verder met een nieuw idee. Een idee van de NCRV met de titel Vier het leven. Daarin worden vier overleden personen op vier manieren belicht. Vanavond zijn dat Chris van den Berg, die geheim agent was. Kees van der Velde van het ambassadehotel in Amsterdam. organisatie Code Koning. En de bekendste van het stel is ongetwijfeld Willem Duis. Het woord is aan Guylaine Plach. Goedenavond en welkom bij Vier het Leven. Het in memoriam op Radio 1. Ze zijn overleden. Maar hoe bijzonder waren ze? Hoe hebben ze geleefd? En wat lieten ze na? Vanavond vier mensen die we allemaal hadden willen kennen. We vieren het leven van geheimagent Chris van den Berg... van hotelhouder Kees van der Velde... organisatie- en bestuursadviseur Co de Koning... en Gerrit Komrij draagt tenslotte een gedicht voor over Willem Duis. Ja, een in memoriam op de radio, dat kan niet zonder de nestor van het genre, Peter Brussen. Hij schrijft al jarenlang in Vrij Nederland prachtige verhalen over bijzondere mensenlevens. En deze week vertelt Peter Brussen over het leven van Chris van den Berg, geheim agent ten tijde van de Koude Oorlog. Chris van den Berg, op 28 mei op 83-jarige leeftijd overleden, was een man met een bijzondere hobby. Het afluisteren van Russische ruimtevaartuigen. Begonnen met een antenne van kippengaas op het dak van zijn schuurtje, hoorde hij op 4 oktober 1957 als een van de heel weinigen de later zo beroemde piepjes van de Sputnik. De eerste onbemande satelliet waarmee de wetloop om de ruimte begon. Die piepjes veranderden zijn leven. Vanaf dat moment zou hem niets meer mogen ontgaan. De Koude Oorlog bereikte zijn hoogtepunt... maar tijdens de Cuba-crisis in 1963 kon Chris als eerste melden... dat het gevaar voor een derde wereldoorlog was geweken. Avro's televisier nodigde de amateur uit... en iemand van de BVD vond zijn verhaal zo interessant... dat hij werd uitgenodigd voor een gesprek. Chris werd geheim agent. Het gezin verhuisde naar Den Haag... Hij adviseerde ministers, mocht aan de Universiteit van Leiden... slavische talen en politicologie gaan studeren... en thuis zette hij zijn hobby voort. Regelmatig sloop hij 's nachts zijn bed uit om uren te luisteren... naar wat zich in de ruimte afspeelde. Intens leefde hij mee met zijn ruimtevaarders... alsof hij zelf bij hen aan boord zat. Later zocht hij hen op in Moskou... Hij sprak liefdevol over de vliegende lada's... en zei dat ze zo degelijk waren gebouwd. En met ouderwets sleutelen waren rampen meestal te voorkomen. Hij hield van de Russen, verafschuwde het regime. Christian Matthäus van den Berg werd op 27 januari 1928 in Arnhem geboren. Zijn vader werkte bij de ACU, de kunstzijdenfabriek. Chris was twaalf toen de oorlog uitbrak. Hij ging naar de Mulo was leergierig, hield van schaken, geschiedenis en corrigeerde enthousiast maar zeer eigenwijs onderwijzers die ook niet alles wisten. Het gezin werd geëvacueerd naar Reden aan de IJssel, waar hij getuige was van zware luchtgevechten. Een SS'er dreigde hem dood te schieten toen hij weigerde een neergeschoten Duits piloot verstrikt in zijn parachute uit het water te redden. Chris wist te ontsnappen. Na de oorlog kwam hij bij de marine luchtvaartdienst... maar zakte voor het pilootexamen... omdat hij bij landing niet de goede hoogtes kon inschatten. Ook een rijbewijs heeft hij nooit gehaald. Als radiotelegrafist en boordschutter ging hij naar Indië. Tijdens een verkenningsvlucht wenste hij niet te schieten... op opvaarden van een zogenaamd verdacht schip. Terecht bleek later. Maar hij kreeg wel een aantekening in zijn dossier... Terug in Nederland op de vliegbasis Eelde mocht hij een cursus Russisch volgen... en naar radio-uitzendingen in het Russisch van zowel Radio Moskou als de Westerse zenders. Hij raakte gefascineerd door de propagandaoorlog. Chris werkte als verkeersleider op Schiphol toen de BVD hem wist te strikken. Na zijn pensioen en de val van de muur werd hij een geziene gast op conferenties en bijeenkomsten, vooral in Rusland... Hij was een gepassioneerd verteller en vloog onlangs nog met zijn vriend de ruimtevaarder André Kuipers in een Cessna naar het Duitse Peenemunde, de bakermat van de raket en de ruimtevaart. Met dank aan Peter Brussen van Vrij Nederland. Vorige maand overleed de oprichter van het Hotel Ambassade, Kees van der Velde. Alle beroemde schrijvers die kwamen af op die typisch klassiek Engelse stijl waarmee hij zijn koninkrijk bestierde. Het Hotel aan de Herengracht. Luistert u naar zijn drie naaste medewerkers. Ilko Dauma, Roos Bruin, directeur Dick Westereng en schrijver Arnon Gumberg. Een portret van hotelhouder Kees van der Velden. A Amsterdam, c'est toujours dans ce merveilleux et compliqué hôtel-ambassade... que je reviendrai désormais. Amitié de Claude Lansman. It's such a pleasure to be here again. Thank you so much, Nikki French. Staying here reminds me why we write books. To get to stay in the lovely ambassade. Uh, van Jessica Stern, een uh, Amerikaanse wetenschappersjournaliste. Oh, je hebt hier Jan Mulder. Jullie weten het wel, hè? Puntje, puntje, puntje. Jan Mulder. Onbetto Eco's, Sanderers, die... Günther Graas, Hugo Klaus, uh, Nederlandse auteurs als Gerrit Komrij, Arnon Grunberg. En ik kwam af en toe tegen in de lift of achter de receptie. En ik, nou ja, ik ben niet iemand die dan vraagt wie is dat. Hoewel je dat wellicht zou kunnen doen, zeker als je vaak komt. Maar ik, heb een soort, ik had wel een soort fantasie over wie het zou kunnen zijn. En die fantasie bleek min of meer te kloppen met wie hij in werkelijkheid was. Beleefde, afstandelijke, statigheid. Maar heel prettig. Hij is hier in 1953 begonnen met het hotel. Eén pand toen. Inmiddels zijn het er tien panden. Um, en dat hij ervoor heeft voor gezorgd dat het ambassade Hotel... ...zich zeker in de eerste twintig, dertig jaar van het bestaan... ...heeft ontwikkeld tot wat het geworden is. Ja, ik ben hier komen solliciteren in 1994. Dus ik heb met hem ook nog een sollicitatiegesprek gevoerd. En ik vond hem erg indrukwekkend, maar ook heel amabel. Hij wist precies de juiste distantie te bewaren en, en toch heel vriendelijk en warm over te komen. Mevrouw Bieselt, een uh, chique Engelse dame... die eigenlijk vanaf het begin uh, gasten uh, was uh, van het ambassadehotel. En uh, ja, daar maakte meneer Van der Velden dan inderdaad tot en met nu eigenlijk... Uh, een punt van om die uh, persoonlijk te begroeten. En, en dat volgde hij dan ook allemaal wanneer die gasten zouden aankomen. En uh, nou, dan, dan ging hij naar de lobby en dan verwelkomde hij, uh, hij haar... Tot, op het laatste, nou ja, tot, tot, tot de intrede van de computer stond meneer van der Velder ook op... om zelf de correspondentie te beantwoorden en te verzorgen. En uh, zo heeft hij ook geleerd om uh, nooit een brief te ondertekenen... met yours sincerely, maar altijd yours En Hij was daar heel secuur in. Hij schreef ons wel voor hoe we moesten antwoorden. Als een Amerikaan zegt, uh, can I ask you a question? Dat we niet zeggen oké, okay, maar dat we zeggen by all means, please do... En als ze klaar waren, zeiden uh, dat ze niet zeggen... you're welcome, maar not at all. Uh, we zeggen niet hello, maar we zeggen good morning, sir of madam. En, en dat zijn echt dingen die hij ons leerde. Daar, daar stond hij op. Hoffelijkheid, behulpzaamheid, maar ook niet te amicaal. Want ik denk dat amicaliteit kan even leuk zijn... maar als je toch uh, uiteindelijk geen vriendschappelijke... maar meer een zakelijke verhouding hebt... dan kan die amicaliteit ook dodelijk zijn als mensen... Ik weet dat wel van, van restaurants vaak, vaak kwam. Op een gegeven moment, als je, dan toch, als je echt bevriend raakt met de eigenaar... dan kun je nou op een gegeven moment niet meer echt als gast komen. En dan besluit je maar niet meer te komen. Van de ene kant nabijheid en intimiteit... en tegelijkertijd toch die afstand bewaren. En ik denk dat dat straalde hij zeker uit. Dat stralen heel veel van de mensen die hier werken ook uit. Meneer Van der Velde kwam ochtends uh, vanuit Oud-Zuid met de tram. En uh, kwam binnen. Iedereen zei hem keurig goede dag. Stond nog bijna net niet op. Goedemorgen, meneer Van der Velde. En uh, keurig in het pak, elegant als altijd. En dan uh, ging hij een kopje koffie drinken... en daarna ging hij de plateau's van de kamers afhalen... van wat de gasten de avond daarvoor besteld hadden. Bracht de plateaus naar beneden en debrasseerde alles keurig. En ging afwassen in zijn, uh, zijn pak En uh, onderwijl uh, zong hij daarbij uh, van Connie Stewart... dan doe ik gewoon even zo. Ik hoef alleen maar even zo te doen. En daar zit u alweer. Ik hoef alleen maar even zo te doen. Dag mevrouw, dag meneer. Er gaat een verhaal over een dame die uh, nou eigenlijk met niets tevreden was... En... Als laatste het formaat van het theekopje. Toen is meneer Van der Velde naar zijn, uh, zijn kast met zijn Wedgwood-collectie uh, aardewerk gelopen. En heeft een hele grote schaal uitgepakt en voor haar neergezet. En gezegd: Will this do, madam? Let op! We hebben laatst uh, uitgezocht dat alle nog levende Nobelprijswinnaars van de literatuur hier verbleven hebben. Dat vind ik op zich uh, heel bijzonder. Um, er is een, een ja, grote variëteit aan Nederlandse auteurs... die bijvoorbeeld in het buitenland woont... en um, voor werk hier moet zijn in Nederland. Nou, bijna zonder uitzondering verblijven ze allemaal hier. We hebben heel veel auteurs gehad. In de loop van de jaren echt duizenden... Er hebben ze ook een paar duizend gezienere boeken... die in deze bibliotheek staan, grotendeels. Ik weet wel dat hij de ultieme gastheer is geweest. En ik hoop dat andere hotelhouders dat op deze manier ook uh, zullen voort, uh, daarmee door zullen gaan. En hij nodigde ook regelmatig uh, mensen uit en dan kookte hij heerlijk. En uh, dan kwamen we in zijn appartement in Amsterdam-Zuid en uh, de kamer werd gedomineerd door een enorme vleugel. En uh, hij kon daar heel mooi aan spelen, dus hij was zeker muzikaal. Ik denk dat ik daarin heb geschreven: dank voor de gastvrijheid. of dank voor alles wat jullie voor me hebben gedaan. Ik hoop nog een keer te komen woorden van die strekking die gemeenplaatsen zijn, maar soms zijn die gemeenplaatsen gemeen. Kees van der Velden is 87 jaar geworden. Aangeschoven is Kees Storm, jarenlang de topman van EGON geweest. en goede vriend van organisatie en bestuursadviseur Co. De Koning. Die man heeft echt een wonderlijk leven gehad. Zijn verhaal en eigenlijk ook dat van het ontstaan van fusiebedrijf Egon begint zo. Er was eens een tuinhuisje. En dan mag u het verder invullen, meneer Storm. Dat was aan de Prinsengracht. Dat was iets heel bijzonders, ook volgens Ko iets heel bijzonders, dat het zo'n brede tuin was. Dat legde hij ook uit aan iedereen. En er was een tuinhuisje. En als je daarin kwam, dan had je het gemaakt. Want wie kwamen daar dan? Nou, de top van het bedrijfsleven. Zij co ook altijd. En dat was ook wel waar. Uh, die kwamen daar hun ziel uh, uitstorten. En uh, praten over hun problemen. Want ze hadden natuurlijk allemaal problemen. Dus hoe... Stel ik een goede raad van bestuur samen? Hoe raak ik een collega uit de raad van bestuur op een nette manier kwijt? Welke commissarissen zijn niet aan het functioneren? En welke zijn geweldig? Moet Goed. ik dat bedrijf nou wel of niet voor een overnemen? Dat, hij was, uh, ja, daar kon je rustig met hem over praten. En daar had hij ook een mening over. Hij had over alles een mening. Uh, een leuke mening. Uh, oh, maar, dat toch wel? Want ik dacht ook wel eens, ik toen niet zo eigenwijs. Nee hoor, nee, nee nee. Het was altijd een schittering in zijn ogen. Hij had altijd lol. Hij maakte echt in elke omstandigheid probeerde hij iets leukers ervan te maken dan het eigenlijk was. Maar tegelijkertijd had hij kennelijk wel heel veel in zijn mars als hij de top van het Nederlandse bedrijfsleven in dat tuinhuisje ontving en van goede adviezen kon voorzien. Wat, wat had hij dan buiten die lol? Ja, het was dus niet zozeer het maken van uh, intelligente sommen... maar het was veel meer het uh, bij elkaar brengen van mensen die bij elkaar pasten. Of het uit elkaar halen van mensen die eigenlijk tot de conclusie kwamen... dat ze eigenlijk niet bij elkaar pasten. Dus het was, het was toch eigenlijk altijd wel op bestuurlijk niveau... met wat voor soort mensen ga je doen. Maar wat, wat vroeg hij dan? Of wat zei hij dan? Ja, hij had... Uh, weet je, dat vond ik wel heel bijzonder. Dan ging ik naar hem toe, ik ging regelmatig naar hem toe... En dan dacht ik bij mezelf, ik heb eigenlijk niks te vragen. Of, maar goed, dan had je wel een bepaalde agenda. En dan kwam ik toch weer naar huis en dan dacht ik... ja, hij heeft toch weer één of twee dingen aangereikt tot op het laatst toe. Eén of twee dingen aangereikt die, uh, waar ik toch weer een stukje verder mee kom. Uh, tot het laatst toe. Hè? Het is niet alleen maar dus een verhaal van het verleden. Maar uh, hij, zoals we al weten, uh, woonde hij voor de meeste tijd van het jaar op Bonaire. En hij heeft gewoon dit voorjaar uh, Camille Eurlings ervan uh, overtuigd dat het toch zijn toekomst wel bij de KLM lag. Echt waar? Oh, daar was veel verwijt over hè? in de krant. Van, wie heeft dat op zich geweten dat hij daar naartoe is gegaan? Maar was, we weten nu dat het Code Koning was. Ja, en het was relatief bescheiden van mij Het was maar één partij die daar zich uh, erg druk over gemaakt heeft. Maar uh, hij, um, als, als ik over zijn leven lees, hij heeft heel veel betekend voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd moet het ook een ongelofelijke avonturier zijn geweest. Ja, hij uh, zat ook vol verhalen. Uh, en natuurlijk waren die verhalen ook wel wat uh, mooier soms dan uh, de werkelijkheid was. Maar, ja, was dat uh, zo? Ja, dat was wel zo... Uh, uh, dus uh, zijn vakanties... Uh, hij heeft niet eens is niet zo vaak op vakantie gegaan in zijn, in zijn leven. Maar die vakanties die hij maakte, die waren dan ook heel bijzonder. En die maakte hij dan ook tot iets heel bijzonders uh, als hij erover vertelde. Want is die wel echt met een ijsbreker richting Groenland gegaan? Ja, het was volgens mij een postboot, maar... Um, een postboot? Uh, ja, maar die moest ook tegen het ijs kunnen. Dus, <laughs> uh, dus dat soort dingen, hè. Uh, maar hij maakte echt al, altijd een feestje ergens van. Hij lag in het ziekenhuis, dat is niet het leukste wat je doet. Hè? Uh, maar, dus ik kwam op bezoek en hij zei... Uh, ah, Casey, fijn dat je er bent. Uh, en toen zat hij, uh, hij zat echt rechtop met een enorme schaal met sigarenpeuken uh, voor zich. In het ziekenhuis. In het ziekenhuis zat hij sigaren te roken. En toen zei hij, als je nou linksaf gaat en dan rechts... dan staat er in de kamer links, de eerste kamer links, staat een hele grote koelkast. En als je die open doet, liggen er zakjes bloed in. En van, maar ook bovenin een fles korenwijn. Als je die nou eens even haalde, dan uh, kunnen wij samen een korenwijntje drinken. En dat soort dingen. Onvoorstelbaar. Oh, ja. ja, dus hij had daar ook plezier. Wat, wat mij ook fascineerde, is dat hij over zichzelf zei... dat hij een waarzeggend vermogen had. Hij heeft een voorgevoel gehad. Hij zat in, in de trein die uh, in de jaren zestig in voor ongelukte, waarbij ja. meer dan negentig mensen om het leven zijn gekomen. Hij had een naar voorgevoel, ging in een andere coupé zitten. Had hij paranormale gaven, denkt u? Nou, ik denk het eigenlijk niet... want ik ben daar niet van, van de paranormale gaven. Maar uh, hij uh, had ook het vermogen om... Uh, te interpreteren en uh, van tevoren te zien. Hij maakte bijvoorbeeld, we hadden een foto... bij de fusie van de en NIA in 1983... waar hij een bepalende factor ge geweest is. Op een bepaald moment kregen we zo'n grote ruzie... dat die fusie bijna niet doorging. En dat heeft hij weer goed gemaakt. In het tuinhuisje? In het tuinhuisje, en, maar ook daarna. En toen waren we op Wolt, om te vieren dat het allemaal doorging. En toen heeft hij voor iedereen een hoofddeksel verzonnen. En uh, hij heeft dus bijvoorbeeld iemand een hoge hoed opgegeven. En later zei hij tegen mij, want die man die hebben we toen uh, door de zijdeur verdwenen. Maar later heeft hij tegen mij gezegd, kijk, ik had geen hoge pet op van die man. Geen hoge hoed op van die man. En daarom heb ik hem een hoge hoed gegeven. Dus dat vereist enige geestelijke lenigheid om dat erin uh, te leggen. Mist u hem? Ja, ja, ja, ja. Ja, die, die prettoogjes eh, achter die dikke eh, glazen, eh, ja, het was een heerlijke man. Maar ik denk ook aan de andere kant dat het fantastisch is dat hem veel lijden verder bespaard is. Hij, hij kon niet meer praten en eh, zat in een, in een rolstoel en dat was ook geen leven voor hem. Dus eh, ik geloof dat het eh, ja, goed is zo. Zijn familie schreef in de rouwadvertentie, het feest wordt ergens anders voortgezet. Ja. En dat is heel goed getypeerd, want hij nogmaals, hij, hij maakte echt overal wel een klein feestje van. Zelfs al was het dus niet zo leuk zoals in het ziekenhuis. En zijn gedachtegoed staat in ieder geval voor altijd zwart op wit in zijn boek dat hij heeft geschreven. Goed bestuur, de regels en de kunst. Organisatie-adviseur Code Koning is 76 jaar geworden. En ik dank u wel, Kees Storm. Graag gedaan. Elke week portretteert de eerste dichter des vaderlands, Gerrit Komrij... voor ons een heel beroemde overledene. En deze week is dat televisielegende Willem Duis. Het woord is aan Gerrit Komrij. Willem Duis. Ja, Willem O, ik durf je zo te noemen. Nu je voorgoed Na eerst te zijn gedoogd als grappig oudje. sigaar en bloemen. Ben uitgekwinkeleerd en opgedroogd, jij... Babbelaar, improvisator, guit. Goed lach, goedmoedig, broekriem goed gevuld. Zo goeig rechts, zo goeig ook rechtuit. Jij, die een kosmos hebt bijeengeluld. Een kosmos van talent dat kweelt en blaat. Van vingervlugge toeteraars. Er staat een standbeeld van je in Madurodam, en dat is heel gepast. Jij leerde ons het soortelijk gewicht van veer en dons. Nu weeg je zelf nog geen milligram. Met dank aan Gerrit Komrij. Dit was een bijdrage voor het Radiolab van de NCRV. Vier het leven. Meegeluisterd hier in de studio is, heeft Lucela Carrasso... stem van Radio 1 natuurlijk de hele week te horen, elke dag. Het waren vier in memoriams op een rij... Um, Vind je het als geheel een mooi geheel of zeg jij een van de vier? Een van de vier zou ik zeggen. Ik vind het uitgangspunt aardig bij de eerste drie... om uh, mensen eruit te lichten die normaal gesproken nieuwsprogramma niet halen. Willem Duis haalt dat wel, maar bijvoorbeeld uh, Kees van der Velde van het ambassadehotel niet. Terwijl hij toch een heel interessant levensverhaal heeft. Uh, je ziet ook wel rubriek in Elsevier. Sommige kranten hebben het ook wel die het verhaal vertellen... van mensen die, die een mooi levensverhaal hebben. Een verhaal dat kan inspireren ook om dat eruit te lichten. Dus dat zou ik best mooi vinden als daar een rubriek... Uh, over is op Radio uh -huh. 1. Mits goed verteld natuurlijk. En Het aardige aan uh, de, de man... die het ambassadehotel heeft opgericht... vond ik dat je door fragmenten... en met muziek, uh, Arnon Grunberg... Uh, gastenreacties... Uit het, ja. uit het gastenboek van het hotel... een goed beeld van die man kreeg. Dat vond ik de meest verzorgde... Uh, bijdragen wat ja. dat betreft. Nou hebben de makers van Vier het Leven vorige week ook een bijdrage geleverd. Uh, toen zeiden ze al van nou het is een, echt een experiment om te kijken wat het beste werkt. Maar toch even in het geheel. Vier achter elkaar. Dat vind ik te veel. Ja? Ik zou iedere week één iemand doen bijvoorbeeld. Uh, en, en dan mooi in elkaar gezet. Kijk. Een gesprek bijvoorbeeld hè, over de man van Egon. Dat hoor je ook wel in het Radio 1-journaal. Mm -hmm. uh, Johnny Hoes, nu overleden. Nou, als wij nu uitzending zouden hebben... dan bellen we even met iemand snel nieuws... Uh, die alles van Johnny Hoes weet. Dus dat soort dingen hoor je eigenlijk al op Radio 1. Mm -hmm. uh, je hoort natuurlijk ook wel een, een necrologie, noemen wij dat dan... van mensen die zijn overleden. Die liggen dan klaar. Ja, dat, Om dat te gemonteerde, doen. gemonteerde Gemonteerde. stukjes. We hebben zo'n lijst intern... Op de redactie van die uh, gaat slecht, uh, daar maken we iets, iets moois van. Mm -hmm. uh, maar om dat te maken van mensen die verder niet bekend zijn... maar toch een aardig verhaal hebben, dat zou ik heel mooi vinden. We hebben een heleboel ideeën gehoord en het nieuws komt er alweer aan. Um, kan jij al één favoriet kiezen uh, vandaag? Uh, Ah, ik nou, denk dat het niet naar? in de jury zit. Uh, het is ook een beetje appels met peren vergelijken. Ik geef je nog even 20 seconden, want ik zeg nog eventjes... wat nu? Uh, dat is natuurlijk de vraag die u heeft. De beste inzending van het Radiolab 2011 wordt gekozen... op basis van de meningen van u als luisteraar. En het oordeel van een vakjury van radiomakers van vier verschillende omroepen. De uitreiking van het Radiolab Bokaal is in de eerste week van september... in het Radio 1-programma Lunch live te horen. En dan nu de favoriet van Lucella... Oh, moet ik het nog zeggen? Ja. Oh, jemig. Uh, tada, tada, tada. Ja, toch die in memoriam van onbekende mensen. Dank je wel voor het luisteren. Twee zussen, één broer. Rogier. Ik ben nu een beetje een fout, man.